En een voorspoedige start. Mark Wisser met het NOS Journaal. De sfeer bij de onderhandelingen op de klimaattop in Parijs is boven verwachting positief, melden bronnen aan de NOS. Er ligt sinds zaterdag een ontwerptekst, maar daarin was nog geen overeenstemming bereikt over honderden onderwerpen. Volgens bronnen gaat het de Fransen lukken om dat aantal terug te brengen tot maximaal 20. Vanmiddag moet er een nieuwe tekst klaar liggen en daarna komen dan alle landen weer bij elkaar om verder te onderhandelen. Een overgrote meerderheid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een voorstel om het visumvrij reizen naar de VS deels aan banden te leggen. Door de maatregelen moeten mensen die de afgelopen vijf jaar Irak, Syrië, Iran of Soedan hebben bezocht een visum aanvragen. Het voorstel is ingediend omdat de daders van de aanslagen in Parijs zonder visum naar de VS hadden kunnen reizen. De kiescommissie van Venezuela heeft bevestigd dat de Verenigde Oppositie een tweederde meerderheid heeft gehaald bij de parlementsverkiezingen. Daardoor kan de oppositie het de president heel lastig gaan maken. Zo kan het parlement een referendum uitschrijven over de president en de grondwet herschrijven. Bijna de helft van de Nederlandse artsen helpt wel eens op het werk. Dat blijkt uit onderzoek in het tijdschrift Medisch Contact. Een kwart van de artsen heeft afgelopen jaar geheld in het bijzijn van patiënten. Veel artsen schamen zich voor die tranen. De helft van de ruim 770 ondervraagde artsen vindt het ongepast als artsen in de spreekkamer huilen. En ruim 40% vindt het juist dat het empathie getuigt. Voor de eerste negen jaar overwint het weer een Nederlandse club in de Champions League. PSV won thuis met 2-1 van CSKA Moskou en bereikte daardoor de achtste finales. In dezelfde pool ging Manchester United van Louis van Gaal onderuit tegen Wolfsburg, waardoor het is uitgeschakeld. Het weer, vanochtend zijn er in het oosten nog wat wolkenvelden en in het westen schijnt volop de zon. In het oosten gaat vanmiddag de zon ook volop schijnen. 8 tot 10 graden wordt het. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 6 kilometer. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp bij de Hoek 5 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de N247 Horen richting Amsterdam bij Broek in Waterland 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ze ontwijken voordat ze mij zien. Het is al lang verleden tijd dat je mijn verjaardag niet vergat. Die onvoorwaardelijk is voor mij. Ik zie de velden.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 Like a star, and I swear I know her face. I just don't know who you are. Turn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 Deep in your love.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 Super Time.